Ja pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa toen pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Yep. Kom mee, ja, en dames en Ja, pa lied is heren, lied zonder is geen lied zonder een dansje. Hoe wil pa Op pa Grieks? pa Yeah?